Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De agent die vorig jaar bij een boerenprotest bij Heerenveen op een schoot, krijgt een taakstraf van 80 uur. En als hij weer de fout ingaat, dan moet hij ook een maand de gevangenis in. De rechtbank neemt het de agent kwalijk dat hij gericht schoot, vertelt verslaggever Balheimissen. En daarmee heeft de agent volgens de rechtbank de kans op een dodelijke afloop op de koop toegenomen. Want de 16-jarige Jauke die zat in die tractor en de verdachte schoot op de cabine ter hoogte van zijn stoel en hij miste Jouke op een haar na. Hij had bijvoorbeeld ook op de banden kunnen richten, zei de rechter. Daarnaast was er geen sprake van een gevaarlijke situatie, zoals de verdediging zei, waarin de agent ook daadwerkelijk zijn wapen mag gebruiken. En uit camerabeelden bleek later dat Jouke ook niet inreed op de agent, maar juist wegreed. Een man uit Ospol in Limburg wordt verdacht van meerdere aanrandingen en een poging tot verkrachting. In een jaar tijd sloeg hij meerdere keren toe. De politie kwam hem op het spoor omdat de slachtoffers goed konden vertellen hoe hij eruit zag. Ook ging hij vaak op dezelfde manier te werk en hij zit inmiddels vast. Een man die bestuurslid was van een tennisclub in Middelburg heeft 57.000 euro van die club gestolen... De tennisvereniging kwam erachter toen ze de administratie aan het opfrissen waren. De man heeft toegegeven dat hij dat geld inderdaad gejat heeft en belooft het ook allemaal terug te betalen. Daarom doet de tennisclub geen aangifte. En karbiet schieten op de manier zoals het in Kampen in Overijssel doen staat vanaf vandaag op een UNESCO-lijst met belangrijke Nederlandse tradities. De twintigers William en Bram leggen uit hoe die kabietschietmanier uit Kampen precies werkt. Een mooi handje met kabiet, dat stop je in de melkbus. Ja, en Kampen schieten we in een woonwijk. Dat uh, wordt aangewezen door de gemeente Kampen waar we mogen schieten. Dan stop je er een heel klein beetje water bij. Iets meer dan een, uh, omwezig, meestal een cola dopje met water. Doe je de deksel erop, dan ga je de melkbus, die schud je een paar keer leg je hem op de grond, ga je erop zitten, doe je je vinger voor het gaatje. Dat het gas er niet uitkomt, dan wacht je een paar tellen En dan uh, met de aansteker steek je hem aan. En dan met geluk dat hij een hele mooie knal afgeeft. Ja, het karbietschieten staat nu op de lijst van immaterieel erfgoed. En dat betekent dat het een gebruik of traditie is die bewaard moet worden voor toekomstige generaties. Dan heb ik nog het weer voor je op veel plekken zon, behalve in het zuidoosten. Het is ook koud tussen de 0 en 2 graden. Langs de noordkust nog kans op sneeuw ook. En later vanavond en vannacht kan het op meer plekken wit worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. De A2 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Bosch... want daar sta je 25 minuten in de file tussen Breukelen en Knoop Oude Rijn. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk... Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A7 rijdt het langzaam van Zaanstad naar Horen. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Boulevard.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 It's just one of them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 op zijn boot stuk de stukje honderd, jaar zijn boot Die is te groot Hij is die geel niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot Ja sinds de Die heeft een hele mooie boot Voor met cadeautjes Oh hij is zo lekker groot Hij komt te varen over de zee En heeft voor alle kinderen een cadeautjes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 Oh, hij is zo lekker groot, hij komt gevaren over de zee en eet voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot vol met cadeautjes. Zo oh, hij is zo lekker groot, hij komt gevaren over de zee en eet voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij En ik denk helemaal niet goed en ik droom. En die dag verenigd Dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Bij Israëlische aanval op de Gaza-strook zijn vanochtend tientallen Palestijnen gedood, zegt het Palestijnse ministerie van gezondheid onder controle van Hamas. Voorlopig steekt Nederland 15 miljoen euro in het nieuwe klimaatschadefonds voor arme landen. Dat maakte de demissionair premier Rutte bekend op de klimaatop in Dubai. Arme landen kunnen zo geld krijgen als ze worden getroffen door overstromingen of andere rampen die zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Verzekeringsagenten willen zich volgens trouw afsplissen van het UWV. Er is daar een groot personeelstekort, er is veel papierwerk en de achterstanden lopen op. Een groep artsen wil daarom een eigen onafhankelijke medische dienst beginnen. Het weer vanuit het noorden op steeds meer plekken zon, maar in het zuidoosten blijft het vrij bewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. ZFM, ZFM.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 So what the hell do we do now?